In New York zijn de gevolgen van de tropische storm Irene beperkt gebleven tot de nodige wateroverlast. Doordat de rivier de Hudson buiten haar oevers was getreden, stonden in lage lege wijken de straten blank en veel gebouwen zijn ondergelopen. Aan de Amerikaanse oostkust zijn door de storm tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens zonder stroom zitten. Het noodweer heeft aan 14 mensen het leven gekost.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 Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik... aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt. één van hen verkeert in levensgevaar. De twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg. Wielrenner Bauke Mollema is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Mollema eindigde in de negende etappe als tweede... maar pakte net genoeg voorsprong op zijn concurrenten... om de rode leiderstrui te mogen dragen. Die trui was in handen van de Spanjaard Rodriguez.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 <laughs> Laatste Echte Janne van Poot. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Gisteren was de dag tegen het gemakkelijke vrouwenkapsel. En morgen wordt de nummer twee van de gouden onanisverkiezing. Freek de Jongen 67 jaar. Van harte. Maar nu eerst Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op Echte Janne. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat een geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt Jan. Nou, nou, nou. Die jongensdiarree van echte Jan heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. En zo is het maar net Jan, en zo is het maar net. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je de maker van een vet gesponsord tv-programma. En ga je voor 14.500 euro iemand die een trui van poep zou hebben gemaakt... aan het woord laten Zo'n Harry Mens, dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, laten we eens even voor de laatste keer kijken wie nog meer deze week... een echte Jan of Johan is ja. geweest. Jan! Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. En uh, we beginnen bij uh, Echte Jan of Johan uh, met wie? Mildred Zijlstra. Ik heb contact gekregen met Mark en Mark is met zijn boek bezig gegaan. En via hem ben ik zelf ook heel veel te weten gekomen. Ja, Mildred Zijlstra. Mark? Is Mark? Mark? Mark, Mark, Mark. Mark Rutte? Nee, Mark van der Linden. Dat is oh. de, de robbeloplastpop. Uh, en dochter nummer 7 heeft zich gemeld van prins Bernhard. Prins, uh, ja, die hing hem nog wel eens uh, ergens in uh, wat zo'n 37 graden was. Dat was een beetje zijn profielschets van de vrouw. Hey, ik, ik heb het van. vaker gehoord. Ja. ja, dat dacht ik. Maar jij hebt ook zo'n toch? Uh, klopt. Ja. En uh, uh, onze, onze Bernhard zou het gedaan hebben met de moeder van Mildred Zijlstra. En is dus ook de vader van Mildred zelf. Ja. ja. Ze heeft zichzelf gemeld. Ze wilde één keer haar verhaal vertellen in elk actualiteitsprogramma in Nederland. Ja. En het is niet te geloven, Jan. Maar net op het moment dat onze bolle Mark met een boekie komt. Wat knap. Ja. En uh, weet je wat Ergst is? No. Ze zegt zelf dat ze op Christina lijkt. De, de, de God, dat zou. Maar Rijk, hè? Is dat toch? Hè? Nee, dat is ja, een schelenkring, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, geloof ik ja. leuk dat je erop lijkt. Hè, dat je zegt van nou, ja, ik, li ik, li ik lijk op de lelijkste van het stijl. Precies. Dat zouden wij nooit ja. zeggen, hè, Jan. Nee. In ieder geval, uh, Mildred Zijstra is natuurlijk, ja, eigenlijk wordt ze natuurlijk gewoon gebruikt voor de boekie van Mark van der Linnen. Maar als jij opeens zegt van joh, ik ben bijna dood, maar wel de dochter van Bernhard. Ja, ben jij een echte Jan? Vind je? het toch op man. Overal, ja. wat, wat aan de Bernard is, is verwant, is, is een echte Jan. Bernard is de echte Jan, de echte Janne. Niet? Oké. Okay. Dank je. Ja. Wil maar verven. Laat ik op de eerste plaats zeggen dat het ook niet menselijks mij vreemd is. En uh, iets anders is, ik heb geen behoefte om uh, op onwaarheden... en verhaaltjes en alles te reageren. Ja, want ja, is dit? Ja, dit is zo'n parelketting van de VVD. En die was oh. heel lang burgemeester van Schiedam. Ah. En de zoon had een bedrijf oh. en uh, die kreeg werk via haar. Ah, wat die ja. Een taxibedrijfje? Ja, Nepotisme. Oh, dat kan en je wel dat? stellen, ja. ja. En uh, ambtenaren die haar niet, uh, die niet, kruipen, uh, niet gingen kruipen worden... die werden eruit geflikkerd. Nou ja... Uh, ja. Vriendjes, vriendjespolitiek. Ja, precies. Dus vriendjespolitiek nou, van bij de VVD. Het bureau integriteit van de vereniging van de Nederlandse gemeenten heeft een onderzoek naar haar ingesteld en, en, en wat en blijkt? Nou, zij deugden niet en al die gasten om haar heen die hadden een rubberen ruggengraat. En, ja, zij is al weg, maar uh, vet is, ja, en niks. De rubberen ruggengraaten blijven gewoon zitten. Nou, mooi toch? Maar Wilma is een Johan. Nou, dan dacht ik wel. Hey, kijk eens, uh, dit is niet alleen een echte Jan, dit is ook gewoon een lekker wijf. Even hier nek. Ik zie je borsten. I je je, God, Dat was eigenlijk... Uh, die heb jij weer uitgekozen ha haar, zeker? Ja, ja. Haar hoogtepuntje was dit. Dat is toch ook erg dat je dan, Dat je uh, een lullig uh, dingetje wat je roept voor een uitzending, dat je hoogtepunt is. Ja. Maar goed, laten we eerlijk zeggen uh, Eva. Wat is er een hoogtepunt over, het even? Weet ik veel. Nee, die het natuurlijk naar uh, Wakker Nederland. Die uh, heeft gezegd, jongens bij de NOS jullie hebben mij al lang genoeg uh, uitgewoond en uh, opgebrand. Ik ga lekker naar uh, de concurrent van de Telegraaf. Of mag ik dat niet zeggen dat het van de telegraaf is? Wakker Nederland. Want dat mag ik niet maar zeggen. Mij dat hem uit. Oh, wat mag ik jou? Uit. Dat is ja. toch de echte, de de echt wel heel laat Janne? Ja, ja ik moet al weg. Wegwezen. Je vervangt Oei. in ieder geval Alex de Vries, en dat was ook heel leuk. Nou, die zei zaterdag in het parool: zei die al van, ja, de camera houdt voor mij. Ik ben gemaakt voor de televisie. Nee, maar en... Dat is ook zo. Want ik heb hem een keer achter een camera gezien en hij maakt hele goede foto's. Nou, uh, de volgende Alex dag werd hij eruit geflikkerd. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is wel grappig. Ja. ja, Alex, dat zei je wel in het parool, maar. Uh, ja, de camera houdt nog steeds van je. Alleen uh, zal nooit meer op je. Gericht zijn. Gericht zijn. Ja, precies. Maar wat is Eva? Lekker wijf. Jan. Dus Jan, ja, duidelijk. En de laatste, nu we het toch over hoeren hebben, Talita van Son. We hebben hier En je kunt het hebben met de schepel van de Sommige mensen zijn zo druk met het versieren van zoons van wereldleiders. Hè? ja alleen was, Gaddafi was natuurlijk de man met wie elke wereldleider ook op de foto wilde. Maar, maar die mevrouw was zo druk dat we echt geen fragmentje van haar hebben kunnen vinden. Ja, en ze mocht ook niet praten met de mond vol hè. Precies. Ja. Ze is nu uh, weg uit Libië. Ze zat daar uh, gevangen uh, uh, in een hotel met een gebroken arm. Volgens de AD lag ze eerst in coma, maar dat heeft maar heel kort geduurd. Maar in elk geval, deze mevrouw die heeft echt het beste met de wereld voor. Want terwijl ze lag te krikken voor geld met de zoon van uh, Gaddafi, heeft ze ook aan hem gevraagd. Zorgen jullie wel goed voor de inwoners van dit land? Ah, oh, wat een lieve mij. Hartstikke ja. leuk. Nou, ja. zo, de Nightingale. Eigenlijk. Zo moeten de meeste termijers ja. eigenlijk zijn, dat vind ik niet. En het is ook nog een vriendin van Regiliatuur. Nou, hoe oh, erg wil je het hebben? Wacht even, we hebben de vriendin van Regiliatuur afgezeken? Ja. Hij, hij pompt niet alleen haar in elkaar, maar straks ons ook, als we ze door Ik ben echt niet te vinden. Nee, dat is waar. Makkelijk zat. Frisland, Jij, jij er gaat. Helemaal herkenbaar aan dat haar van je. Gewoon oh, over dus, uh, de afsluitduiken. Ja. Eh. Maar rais en naar links. Uber, Uber, Uber, Johan. Ja, en een beetje een Viterik. Ik ben zat. Ja, joh. Echte Jan, Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, en in de laatste Echte Janne denk je van, uh, daar moet toch wel een hele, hele grote hoofdgas zitten. En die zit er hoor. Maar joh, even opletten. Onze hoofdgaf vanavond was, uh, was jarenlang de belangrijkste knuffelachttoon van de PvdA. Maar ja, daar raakte hij het knuffelen zo zat dat hij besloot te kappen met die club van uh, de, popper de, popper de P. En nu is hij persoonlijk medewerker van de PVV-kamerlid Hero Brinkman. En dan hebben we het natuurlijk over de Iraans-Nederlandse politicus Essan Jami. Mooi gezegd, hè? Goed uitgesproken, Esan Esan ja toch? Essan Jami. Dat doet het goed, hè? Ja, nou, niet slecht. Ondanks de ja, spraakgebrek. Ja, nee, absoluut. Goeienacht. Essan Jami. Goeienacht. Alles goed met je? Heerlijk. Mooi, we gaan altijd het eerste blokje van Echt Jan even het nieuws doornemen. Dus ik weet niet of je de laatste tijd uh, het nieuws hebt uh, bekeken. Yes. Nou, dan kunnen we beginnen. Libië, zeg het maar. Wat is er daar? Ja, oplossen. Oh, ja, PVV. Ja, is er nog nieuws uit Tripoli? <laughs> <laughs> wat vind je er nou van dat we zoveel geld pompen in het bevrijden van Libië? Nou goed, kijk, dat soort. Uh, laten we wezen. Uh, kijk, Tripoli is natuurlijk ook een. Uh, dossier wat ook in de Tweede Kamer is besproken. Ja. Dat doet de woordvoering hier op Rinkman. En ik vind het ook wel netjes dat je dat niet uh, nou ja, in de spaak gaat rijden, gaat rijden. Dus ik vind het wel belangrijk dat we zuiver te houden. En mijn mening daarover, omtrent daarvoor, is de standpunt van de PVV wat dat betreft. Ja, hallo. het <laughs> ja. Ja. Ja, Op Twitter heb je wat grotere waffelen, moet ik zeggen. Maar nee, zei, maar even, maar, het is belachelijk dat de NAVO daar bom aan het gooien ja, is. Ja, ik vind dat dat oh, nog even, oh, even, even... Daar wil ik ja. nog even toevoegen. Het is in de algemene zin, in algemene termen... Dat ging niet zozeer over Libië, maar meer over... Bijvoorbeeld de volgende landen als hier. Sorry, sorry. Wat is het? Ja, Je was toch weg bij de PvdA? Ja. Je bent een beetje, een beetje aan het uh, konkelen. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, maar wat wel is, nou dan meen ik wel serieus. Ik vind het belangrijk dat wanneer een, een NAVO een mandaat heeft van uh, de VN... in uh, artikel, wat dat is nou, onder negenen, 1973 gaat mijn hoofd... Uh, ja, de en, resolutie. Ja, ja, maar dat is een prachtig wijnjaar trouwens. Dat was 12. Nee, maar dat het wel belangrijk is dat het ook uh, daarna gehandeld wordt. En dat is niet gebeurd. En ik vind het jammer, want de volgende keer als uh, de walke regime in Iran bijvoorbeeld haar burgers gaat bombarderen. dan zal de VN, uh, Veiligheidsraad, nooit meer mandaat geven voor uh, bescherming van de burgers in dat geval. Maar is het ook niet een beetje, wat ik hoor, nou je bent echt een politicus, zeg. Die... Nee, maar, maar ja, het is het ook er een uit. beetje zo dat wij nu heel erg uh, uh, Libia bevrijd zijn? En dan gaan alle groenlinksmeisjes met bloemen in de haren dansen en zeggen... democratie en vrouwenrechten en alle kamelen en eigen auto. En joe, yeah. Maar er komt natuurlijk ook niks van terecht. Dat weten we niet. Nou, jij almo, dan komt er gewoon een moslimbroederschapje... en die, die knecht hele, hele pleurzooi, toch? Ja, maar het is wel zo dat ieder land natuurlijk een leider, verdient, uh, leider krijgt die het verdient. Ja, hoor. dankjewel, Mark Rutte. Ja, we hebben ook en die 84 jaar gehad. Ja, en drie, we dat keer, drie keer gekozen, hè? Ik bedoel, laten we het weten. Nou, niet gekozen, hè? Uh, Zo werkt het hier niet. We zijn niet Libië. Uh, nee, maar alle gekken. Wat was dat? Ja, was een lach. Je gaat hier geen geiten aan zitten doen, nee? hè? <laughs> nee, dat yes. is. gaat nee, nou... ga wel niet eens beginnen. Nee, maar, wat... hey, maar je kwam echt binnen met een vrouw. Maar dit lachje? Ik weet nee, die ja. gaan we niet doen. Deze nee? kaart gaan we niet spelen. Ja, dat had je in blok 3 nou, bedacht. Ja, nu moet, je, nu moet ik die kaart gaan spelen. Ja, ja. Maar laten we even plezierlijk zijn. Nou Libië, daar wil je geen flikker over vertellen. Uh, wat geen flikker, zie je wel, je doet hetzelfde man. Dat alweer. Dan gaan we weer. Uh, kom Koenloes. daar nooit overigens vanaf, trouwens. Of, nee meid, maar dat maakt hem niet uit. Hé hey, Koendoes, <laughs> uh, daar gingen we dus politieagenten opleiden, hè, want uh, ja, je, je wordt ook hartstikke hard gereden ja. en een rode stoplicht. En toen zeiden de meisjes van GroenLinks Ja, het mag allemaal wel, maar geen oorlog voeren ondanks dat er oorlog is, maar dat mag niemand hebben. En nu mag het dus toch? We gaan hey, Ik ben benieuwd. voeren. Nou, maar ik, daarom ben ik wel ben benieuwd wat nu uh, Jolande Sap gaat doen. Ik ja, opnieuw. we moeten het natuurlijk nu hebben over de geloofwaardigheid van GroenLinks. Maar dat wordt een beetje lastig, hè? Ja, dat is de, ja, dat al kan toch in één zin, of niet? Ja, ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig. Dat ja, is één woord. Ja, ja. Jan, wij zijn het eens met het de PVV-standpunt, denk ik. Dat niet? werd een keer tijd, Jan, dat jij ja. een keer eens de was met een partij, zeg. Jij bent een beetje anarchistisch. Ja, heb je ook weer gelijk. Hé, ah, ah, ja. hey, uh, wat ga jij nu uh, doen, uh, Jan? Niet qua werk hoor, want dat interesseert helemaal niemand. Maar eigenlijk, uh, welk onderwerp ga je nu behandelen? Ja, die mevrouw van Ja, natuurlijk. precies, want daar vind wist ik namelijk niet van. Dus ik vind het wel lekker dat jij dat doet dan. Heb jij het Dank een beetje gevolgd? Ja. En? van de Schiedamse parkdiefstal. Ja, precies. De Schiedamse parkdiefstal. De Schiedamse parkdiefstal. Kom geen PV-standpunt omtrent hiervan, want dat doet er woord voor. Nee, dus zeg gewoon wat je er als mens van vindt. Als persoon, ja, schandalig. Natuurlijk. Ik bedoel, uh, het is. Uh, en wat gebeurt er nou in een land als Nederland met zo'n mevrouw? Hoe lang duurt het voor ze weer keurig een baantje krijgt? Twee nou, weken. Die... Twee weken? Hoe ja, maar, maar in die twee, twee weken zijn... worden wel een half jaar loon overgemaakt. Met gemak? Het is de Old Boys of Old Girls Network. Huh? Dus ik weet niet waar zij in, uh, in gaat roeren. maar. Uh, girls, dus, denk ik. Ja, in dat geval wel. Ja. Dus het is. Wat dat betreft is één groot kliek. Mm. Maar vind je wel dat ze wachtgeld moet krijgen of niet? Ja, lastig. Nou, ja of nee? Lastig. Ja, nee, maar in die zin. Kijk, de wetgeving is er erin. Sprake, eh, nee, Jan, nee, maar, Jan, ik... oh, het Gaat gebeuren, let op. Oh, Komt oh, ie. Ja, oh, okay. even stil, Jan. Komt ie. <laughs> nee, ah, uh, oh. ik denk van. Ik persoonlijk vind van niet. Geen wat geld? Nee, okay, dat heb je nog omdat een omdat hier fraude is gepleegd. Precies. Misdrijf bedoel je eigenlijk. Fraude of niet? Ja, misdrijf, fraude. Ja, nou, nou, stel nou dat, het, dat, dat mevrouw Verver een Europarlementariër was. En ze zou met niet vier, maar veertig biertjes op, in de auto zijn betrapt. Bij het veroorzaken van een botsing. Zou ze dan recht hebben op wachtgeld? Ha, ik weet waar je op doet. Waarom Mee dan? Je dat nou? <laughs> Gooi, Gooi je me erin! Dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, maar uh, Esjam Yami en ik spreek dat heel goed uit. Die uh, vertelt net... dan. Shit. Ja. Gooi je maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die de Het is niet geloof ik, maar Ishan Jami. Heel goed. dankjewel. Zo is het. Um, nou, weet ik al niet eens meer wat ik wilde vertellen, joh. Waarom? Hij begreep het. Oh ja, hij Dat begreep het. Dat ik het over Van de Stoep had. Ja, had het hm. over Van de Stoep. Ja. Het, maar geef eens een antwoord. Ik, volgens mij, ik zag een prachtige vuilvalk al uitkomen. Goed, hè? Nee, je staat op dit moment op een paar twijgjes en je sodomie er toch in een put. Nou, vertel maar, hoor. <laughs> Ja, ik ga daar niet over, dat is duidelijk. Nee, maar over mevrouw Verve ga je ook niet. Nee, maar dat was dus een persoonlijk standpunt, wat ik al zei. Ja, dat het maar het gaat van over... de stop mag dat ook Ja, op. dat vertel ik ook. Kijk, waar ja. mij om gaat, is dat uh, daar, en in, in, in inderdaad, als dat inderdaad het rapport zegt, wat het inderdaad is, en misdrijf is, en uh, volgens mij gingen ze niet dinsdag over debatteren met elkaar. Inderdaad. In Schiedam de... wordt toch nog een debat daarover gevoerd. Dus ik over was nog naar het rijden in de Haag, heel hard, met heel veel drank, tegen een heel andere auto aan. Ja. Wat zijn jouw persoonlijk standpunt aan? Ja, mijn ja. persoonlijk standpunt is dat ik het verschrikkelijk vind van Daniel van der Stoep. Okay. En de rij, even wachten. Maar je vindt het toch ook wel verschrikkelijk dat, dat je bij op achter het stuur gaat zitten? Want hij rijdt nu tegen een geparkeerde auto aan. Maar de volgende keer is het uh, een kind of een hond. Ja, het is niet verstandig. Maar hij heeft toch ook zijn, uh, zeg maar zijn uh, conclusie getrokken. Ja, dat vind ik heel knap. consequenties aan verbonden. Ik vond het wel heel knap om Absoluut. binnen 24 uur te maar zeggen... Uh, maar daar zie ik een zekere GroenLinks-parlementariër niet doen. Wie? Ja... Ja, ja, ja. Neen. Ik denk Jullie dat het gaat over. Uh, Jullie Mar weten wel. Marico. Oh, heeft hij ook dronken tegen een andere auto aangezet? Nee. nee, dat niet zover ik weet. Maar wel uh, waar het om gaat is dat je uh, integriteit kwijt. Maar je hebt gelijk. Behoud. Je hebt gelijk. Daarom. Ja. Ja. Ja, je maar hebt goed, gelijk. Maar goed. Uh, zoals verve dus geen recht zou hebben volgens jouw persoonlijk standpunt op wachtgeld. Heeft van de stoep dat ook niet? En zou Peter ja, maar dat hebben. heb ik niet gezegd. Nee, maar ik dat zeg... was ook een vraag. Ja, nee, maar dat heb ik ook niet. Dat, dus dat verver vind ik niet... geen wachtgeld en van de stoep wel. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik nee, zeg maar wat, wat ik wel vind. Hij nee, zegt nee. gewoon niks. Wat ik zeg is dat dat persoonlijke afweging is... van een persoon die dat zelf moet maken, op een gegeven moment. Ah. Dus jouw persoonlijke mening ja, dat, is dat, dat iedereen het dat... ieder, maar zelf moet ieder... weten. Ja, daar... over mevrouw Verver. Nee, dat is, ja, voor mijn standpunt ten aanzien van mevrouw Verver... dan zeg ik, nou luister, ik denk van niet. Maar als het gaat om uh, andere mensen, wie het ook is, over mevrouw Peters... ik vind dat het een persoonlijke afweging is... van een persoon die dat moet maken op een gegeven moment. Kijk, het is wettelijk zo geregeld dat, dat het nou eenmaal hoort. Ja. Dus, maar je ja, mag ook fatsoen hebben en zeggen, laat maar zitten. Ik ga werken voor mijn geld toch? Maar wij, laten we wezen, hè? Dus even, dit is serieus. Kijk, PVV'ers PVV hebben dat, Ook en dat is heel bizar, die hebben op arbeidsmarkt wat dat betreft wat lastiger dan een gemiddeld gewoon linkser of een uh, welke andere partij dan? Maar die hebben geen baantje het is niet zo dat dat een, een van een graai uh, uh, cultuur is. Waar je op een gegeven moment zegt van joh, hey, uh, Old Boys Network. Van, Yo, kom, kom naar mij toe, we geven je en daar een, weer een commissariaat of wat dan ja, ook. Ja, begrijp ik. Hey, maar punt. je zegt net dat het een privé... Jo, goed punt. Ja, heel goed ja, punt. Goed ja, punt. Ja. Go goed, ja. Ja. Ja. goed hoor. Goed, goed He, uh, uh, hey John, maar stel nou, hè. Maar ze zijn toch lekker GroenLinks aan het afpissen. Dus waarom laten we die uh, verder gaan? Stel nou dat Marie Peders niet één kindje had op Stel nou dat ze niet alleen maar haar vriendje heeft bevoordeeld met een subsidietje. Maar stel nou dat zij bezopen in een auto rondrijdt. Wat zou je er nou van vinden als ze dat zouden doen? Behalve dan, dat is een privé dingetje. Want toen zei zij: ze, het gaat over die ontvoeringen van die kinderen. En dat ik met die kerel heb liggen wip in Koen, of in Afghanistan, of was dat? Dan zegt ze: dat is een privé dingetje. Nou, dan hoor ik jou toch ook zeggen: van, flikker even op met ja, je privé dat dingetje. Dat... Want je bent een politicus. En als je als politicus je niet gedraagt, ja, dan kom je onder het vergrootwaard. dan heb je zelf voor gekozen? En van de stoepende poepende poep, de pee met je 15 bier in zijn mik ook. Dus dan mag jij daar een mening over hebben? Tuurlijk, maar ik ga ik ben hier niet, ik, ik, ik ga hier niet een, collega, uh, een voormalig collega of een, sek, een collega nog steeds afzeiken hier. Nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ik vind dat, uh, wat hij gedaan heeft verschrikkelijk. En hij heeft daar consequenties uit getrokken. En uh, daarbij, uh, nogmaals, uh, ik zou willen dat meer mensen dat lef en integriteit hadden om dat te doen. Zeker weten. Eens, eens, Ik vind eens, ook dat eens. meer mensen hun collega's niet moeten afzeiken. Wat vind jij, Kale Gooi het door. Lelijke eh, Godverdomme. Met, met, die, met die ronde, gebouwde ja. kop van je rare... Met die Archie de, shirtjes. Oh, de, en, oh. en dat kapsel, Roos, kom op. Je hebt drie maanden op je reet gezeten. Geen flikker gedaan deze zomer. Flikker, dat Je zou dat had een keer doen. naar de kapper kunnen gaan, dat dat of niet? Zou, dat flikkerverhaal, moet je niet En die bril heb ik ook al honderd jaar geleden gezegd. Dan moet je mij Jan. Volgens mij Iedereen gaan we even, heeft zo'n ja, bril. Ja, we gaan even iets anders doen, ja. ja. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt dan de zannebie. Ja, dat was niet nodig, Jan. Nou, je moet wel gelijk in, Jan. Dus? Sorry. Graag gedaan. Wat zou jij zeggen? Uh, er, excuses, maar je? Ja, Gaat het? Van ieder het en okay. De tyfus, ja. Waar hebben we het over? Over, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk, nou ja, goed. over Pieter Buren. Uh, dat was een kerk, een, een botanische in zijn tuin in een molen. Dat was dus eigenlijk helemaal niks. Tot er in 1971 ja, iemand kwam en die daar een zeehondencrash bevestigde. En sindsdien is hij het gezicht van de zwemmende bontersen, Leni het Hart. Goedenavond, Leni. Hallo. Hoe is het nou? Ja, ja, druk. Hoe is het nou met, met, met, met de zeehonden? Ja, nou ja, wij, wij zien het resultaat uh, van uh, wat er eigenlijk alles rondom de zeehond uh, gebeurt. En daar word je niet zo blij van. Oh. We hebben, uh, ik dacht vanaf 1 januari tot nu al meer dan 400 zeehonden binnengekregen. Nee, nee, het gaat er goed. Dat zijn er veel te veel. Maar eerst even wat anders. Jij was toch met pensioen? Dat was ons beloofd. Ik, <lacht> ik ga nooit met pensioen. Alhoewel niet? Oh, omdat je gewoon altijd door moet blijven werken, dat is veel gezonder. Oh. En dat doe ik ook. Ik word alleen geen directeur meer, maar ik blijf ah. gewoon werken. Gratis. Okay. Ja, tuurlijk. Hey, mevrouw van het hart. Of het hart heet het. Niet zonder, zonder van. Ik was laatst op een bootje in de Waddenzee. En toen struikelde we over die pleurisbeesten. Ja, prachtig hè? Ja, maar u zegt nee, dat gaat helemaal niet goed. Maar dat is van, van het getijzen. Weet je wel, dat uh, hoeveelheden. Hè? De kwantiteit is wat anders dan de kwaliteit. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mevrouw. Goed. Maar welke kan je nou het best hebben voor een bontjas, de mannetjes of de vrouwtjes? Ja, leuk. Nee, ja, vind ik niet leuk, Jan, dat moet je oh, niet doen. sorry. Ja, het is de laatste ik uitzending, mevrouw, over het hart, dus we proberen grappig te zijn. Lukt en niet lukt altijd. Ik man het hart, maar kom uit je het hart. Kom uit je het hart. Nee, kom uit je het hart, Jan, kom op, zo heb je toch ook opgetikt. Doe niet zo vervelend tegen die mevrouw. Ja, je hebt gelijk ook. Ja. Mevrouw, mevrouw uh, het hart, uh, ik, ik vind zeehonden toch een beetje een raar product van de natuur. Vindt u niet? Ja, ja, dat zijn wij ook. Nee, nou, oh, oh, ik ben <laughs> redelijk perfect. Maar wat is een zeehond nou eigenlijk? Het is eigenlijk een maf dier, hè? Ja, er zijn zoveel maffe dieren en een zeehond is prachtig. En kan hij blaffen eigenlijk? Blaft een hij, zeehond? een zeehond blaft niet, of een zeeleeuw wel. Oh, een zeeleeuw wel. De Over een foutje van de natuur. Want je te verwachten dat een zeeleeuw zou brullen... en ja, een zeehond ja. zou blaffen en dat ja. is allemaal door elkaar gehaald. En weet je wie ja. erachter zit? God. Nee, ik zou het niet weten. God. Mooi. Mevrouw het hart, we gaan een spelletje met u doen. Dat heet uh, Echte Jan of Johan. Dan gaan we kijken of u een echte Jan bent of een Johan. Ik zal het u even uitleggen. Een echte Jan, dan bent u ja, een fantastisch mens. En een Johan, ja, dan zeg maar wat minder. Uh, twintig keuzevragen, kunt vijf punten per vraag scoren. En dan gaan we het gewoon voor optellen. En, en dan, uh, ja, dan kunt u de enige echte, echte, enige echte, laatste enige echte... Jan het t-shirt winnen. Bent u er nog? Ja, ik luister hoor. Oh. Het is een of-of, dus ja, daar gaat-ie. Kies je tussen het ene of het ander. En het ja, is... gaat lukken. Eco Mader of Lene het Hart geen een van tweeën. Hé, hey, eh, gooi die scoop er maar in. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar Leni Thaart heeft hetzelfde lachje als een Samyami. Hoor je dat? Ja, ik hoor hem wel. Ah. Ongelooflijk. Eh, voetbal of wat lopen? Uh, voetballen. Oh. Uitzetten of de natuur zijn werk laten doen? Nou, uitzetten gebruiken wij niet. Wij zeggen vrij laten. Oh ja. Dus de natuur zijn werk laten doen dan maar, hè? Nee, vrijlaten. Oh, vrijlaten. Oh, ja. Okay. ja, die past er niet bij. Maar we zijn vandaag helemaal te D66 voor woorden, oh, okay. dus verzinnen maar lekker wat bij. Noord-Holland of Friesland? Friesland. Bond of nep? Nep. Partij van de Dieren of GroenLinks? Uh, de zeehond is niet uh, politiek. Ik kies. Uh, we hebben toch geen zeehond aan de telefoon? Die, ja, maar ik speel voor zeehond. Hè? Ah, oh, ja, oh, ja. ja nou, laat ja, eens horen zeehond dan. Ik kies die heel veel voor dieren doen en de PVV doet heel veel voor dieren. Ah, wat, u denkt misschien wat, wat, uh, zit er, wat, wat we zitten voor Ruissen op uh, radio, maar dat uh, was meneer Jami die was aan het lachen. Nee, nee, maar dat is heel goed, want de PVV doet heel veel voor dieren. Maar wij vroegen PVDD? We, we hadden het over de Partij van de Dieren, niet over de PVV. Oh, ik dacht dat je het over de PVV had. Nee, maar zo nee. goed. Maar als het gaat om PVV oh, betreft... of GroenLinks, kies u ook PVV. Als ik... Als ik, uh, ik kies voor de zeehond. Ik kies voor de zeehond. Nou, dat is goed. Dan ga ik de volgende vragen. Florence Nightingale of de zeehond? <laughs> de zeehond. Uh, Sylvia Witteman of de zeehond? Wie? Sylvia? Witteman of de zeehond? O, als ik nou even niet weet wie Sylvia Witteman is. Nee, oh, dat weet bijna niemand. Okay. Columnisten uh, van de volkskrant. Ja, die verzint oh, ja. alles bij elkaar. Oh ja, ik lees DnC. Oh ja, Oeh, ja. ja. Maar dus uh, Sylvie Witteman of de zeehond? De zeehond. Ze lijken Ach. wel op elkaar, trouwens. Oké, okay, wat gezellig. Goed. Tijd of de zeehond? Wie zeg je? Tijd of de zeehond? Tijd of de zeehond? Ja. De zeehond. De zeehond of tv kijken? Uh, als de zeehond gaat voor. Feyenoord of. Feyenoord. Of de zeehond? Ik ben Feyenoord. U verkiest Feyenoord Ja, ja, ja. Boven de zeehond? Nee, ik ben Feyenoord-fan. Oh. heel goed, Leni. Ja, ik ben ook zelfs uh, supporterlid of zo. Ja. Supporterlid of zo. Maak je ouder. Vlees eten of de zeehond? Wie zeg je? Vlees eten of de, of de zeehond? Flink eten. Vlees eten, vlees oh, Vlees, vlees. eten, nee, ik eet geen vlees. Ik was in Duitsland zeg, voor een weekend afgelopen. Ik heb toch een zootje dieren. We kregen daar een halve kinderboerderij keer op je bordje. Ik ben er allemaal misselijk van. Ja, ik, ben ik, heb allemaal niet ik heb het allemaal niet opgezet? Ik heb het allemaal uitgezet. Vegetarier of, of veganist? Oh, ja. Ik ben vegetarier. Oké. Okay. Ik ben vegan. Ah. Lowlands of Pinkpop? Oeh, wat moeilijk. Uh, ik las net al, al die, alles wat er optreedt. En dan denk ik Lowlands. Als je gewoon zegt allebei niks, is het ook goed hoor. In dit oh, gewoon. ja, nee, ik vind, het wel leuk. ik vind die dingen wel leuk. Ik ga wel naar concerten en zo. Of en ook, ook naar, maar niet naar die hele grote toestand. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja Lowlands en Pinkpop zijn wat maar, kleiner, dat klopt. Kleinschalig. Ja. Kleinschalige dingetjes. Uh, even kijken. De zeehond of hetero? <laughs> uh, de zeehond. De zeehond of Suzanne Smit? Oh god, weer iemand die ik niet ken. Nee, niemand kent ze. Oh. Nee, Suzanne Smit, dat, dat was vroeger een heks. En zei eigenlijk nog een heks, maar nu schrijft ze boeken. Oh, en dit Mij was het leukertje van Peter Erdevries. Ja. Oh, ja. Of mag ik dat niet zeggen op Mij de radio? Sorry, Peter. Ja, een beetje rare boeken, een beetje zweef, kezerige boeken. Oh, nou, ik sta met mijn beide benen op de grond. Dat, dat dachten dat, wij al. Uh... Ja. ja, Nou, hartstikke leuk. Kies dus voor de zeehond. Links of de zeehond? <laughs> de zeehond. Worst of de zeehond? De zeehond. Marico Peters of de zeehond? Nou, die, de, daar heb ik wel van gehoord. Nou, dan weet ik de keuze wel. Nou, ik de zeehond. voor de zeehond. Ja, Tuurlijk. Natuurlijk. De zeehond of Hessel? Hessel. Wie is Hessel? Ja, Hessel Jan, Wiegman. kom op. He? Nee, Hessel Wiegman. Hessel ja, Wiegman? Ja, je kent Hessel. Ja. De grote zeehondenredder van Nederland. De Echt waar? Ja. Ja. ja. Je weet niks. Nee, dat komt. Bereid je nou eens voor... Oh, nee, het hoeft niet meer. Nee, hoor. Had je nou eens voorbereid? Nou, eh... Uh, uh, uh, nee, de anderen zijn eruit. De laatste. Uh, uh, Turken of de zeehond? Wie zeg je? Turken of de zeehond? Uh, nou, weet je, het gaat erom... Uh, ja, dat voor... is een hè? Nee, maar nee, nou... Ik heb heel... Hebben ze eigenlijk in Turkije zeehonden? In Turkije zijn zeehonden, want ik heb daar ook o, ja. gewerkt. O, zijn en daar ook al zeehonden? Ik werk uh, in Iran uh, voor de zeehonden. Oh, en oh. ik werk in Rusland voor de zeehonden. Oh. Dus als je vraagt Dus het mij, barst wat van de zeehonden? voorgaande mensen? gaan altijd voor... Toch, de zeehond. behalve bij blij, Sylvia Witteman. En ik ben blij dat ik mens ben, want dan kan ik meer voor de zeehonden doen als de zeehond. Want de zeehond kan niet voor zichzelf vechten. En dat doe ik voor de zeehond. Nou, hartstikke goed. Uh, mevrouw. Uh, uh, Vijf punten, is dat genoeg, Jan? Dat is tien punten. Oh ja, tien punten. Is dat <laughs> genoeg, Jan? Op honderd? Wat komt eruit, Jan, denk jij? Mevrouw het um, Ik vind het hartstikke leuk dat u, uh, nou ja, ondanks dat het stik van die beesten, dat, dat u voor de zeehond opkomt. Maar ik kan u helaas niet vertellen dat u een echte Jan bent. Nee hoor, dat ben ik ook niet. Nee, dat klopt. Ik ben een, Gewoon een Johan. Ik ben een echte zeehond. Dus, u, ben, u bent een zeehond? Een ja. echte zeehond. Een echte. Uh, uh, heeft u misschien een... een uh, uh, bent u duizelig? Wat voor die? Bent u duizelig? Voelt u tintelingen in de tong? <lacht> Voelt u hartkloppingen? Want er gaat nee. iets niet goed. Nee, je gaat niet goed, hoor. Nee, hoor, hartstikke leuk. U bent een zeehond en uh, ik okay. ben een vliegtuig. En Jan Dijkgraaf. Uh... U krijgt, uh, uh, lees ik net van onze onvolprezen dwerg, Jelmer, uh, die ook wel wat weg heeft van een zeehond. U krijgt een speciaal t-shirt. Geen echte Jan, oh, geen Johan, maar liefde. een zeehond. Ja, ik ben een zeehond, dat... staat erop. Oh, een dat echte zeehond. Ik ja, zo zijn wij. Nou, Mevrouw leuk. Het je Hart. Je ja, hoor, ja, was jouw, was maar, wij, wij, wij doen dat. Wij We hebben nog nou, een wij. Oké, heb je mijn adres, hè? Ja, hoor. Pieter Buren. Ja, kom op. Zo alleen niet in Pieter Buren eh? Ja, ik vind nou. het helemaal geweldig. Hé, hey, eh, dankjewel. Mevrouw hart, kunt u als een zeehond dan ook even uh, ons o, gedag blaffen? Ja, een blaf... uh, zeehond blaf niet, een zeehond hey. die lacht. Dus nou, daar heb eens. ik het van geleerd. Oh, maar, maar, maar wat, kunt u het geluid van een zeehondje... Nee, ik heb geen zeehond meer. De, de, de, de, alle de zeehonden die er nu nog zijn, die huilen. Had u ook zo'n hekel aan Siebert? Siebert. Ja, kent u dat? Een hele ja, nare ja, nee. kleine nee, rotzeehonden. Er weet zeehond. zoveel zeehonden die Siebert heten. De kinderen houden ervan. Oh ja, ik vond Dames. een kleine Indiaantje wel uh, een feest om naar te kijken. Ik vind het wel genoeg. Ja. Oh, sorry. Mevrouw Hart, ik dank u wel. De groet ja, aan okay. alle blafworsten. En uh, wij zien elkaar uh, nou, niet, want ze nee, zitten op jullie, de radio. <laughs> ik krijg jullie t-shirt. Ja, ja zeker. Weten. Ontzettend bedankt. Okay. Ja, de ja. en, de en veel ja, succes ja. met alle zeehonden. Ja, precies. Okay. Dag. Dat was leuk, zeg. Ja, nou, hartstikke leuk, Jan. In stijl. Weet je hey, wat, uh, uh, what, uh, what, uh, want in Iran zijn ook zeehonden... dus je bent grootgebracht met die uh, beesten. Wat voor geluid ze maken? Ik heb geen idee. Doe Doe dit, dit hoorde ik ook voor de eerste. Oh. Dames, de... ik ben echt. We, we gaan het toch niet weer verzinnen. Ja, Vorige wat... week nieuws uit Tripoli en, echt, en nu de uh... zeehonden houden nou het toch schuil. op. Maar wel in en... de zeehonden knuppelen, daar ben ik wel tegen. Persoonlijk? Oh. We gaan hier toch niet opeens een mening feculeren, eh, Jami? hou dat vast, dat vast, die mening. We vinden ze vanavond met de absolute muziekfavorieten van Jan en mij. Maar oh. eerst draaien we nog wat mopjes uit de suggestielijst van onze hoofdgast. En dit is volgens de bezoekers van echtejan.nl de nummer drie. Ja, je moet dus zeg maar stoppen voordat ze begint met zingen. Ja, Houd nog je smoel, man. Oh, je hebt gelijk. ik weer twee minuten erheen hey, lullen? Leuk, tweeënhalve minuut uh, uh, found a girl in your married night.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 Tuesday. Muziek. Alle bieden kunnen uit, alle witte kompen kunnen uit. God, oh god, oh god. Hoe vaak draaien we die plaat van die muziek? Deze hebben we al een keer of drie gehad. Het is toch niet te geloven? Bijna net zo vaak als Johnny Cash. Oh, ik kan niet uit. Jezus, ik krijg niet ja, We nodigen ze zelf uit, hè, De mensen die met dit soort muziek komen. Jan, één momentje. Ik moet even een paar mensen weer wakker roepen. Oké. Okay. Journalisten in het land en voornamelijk die van het ANP wakker worden. Hallo, stoffige mensen van het ANP wakker worden. NOS journaal wakker worden. Hallo, wakker worden. NOS. Hey ja, er is nieuws uit Tripoli. Worden. dan. Er is nieuws uit Tripoli. De, hoe heet je snollebak die terugkomt? ta Van Zon. Ja, die komt dus terug. Maar, maar dat is het niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, we hebben hier Esam uh, uh, Jami uh, in de show zitten. Ah, goed en niet voor niks. Ah, die naam die begin ik zo langzaam te kennen. Uh, uh, we hebben nieuws. Nee, maar echt. We, ja. hebben dus in, we hebben dus 52 uitzendingen gehad. 53. Oh ja, 52 gehad. 52 ja, gehad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dank je wel. Nul scoops. Nul echte scoops, echt ja. helemaal niks. Op een gegeven moment, dat weet jij niet. Nou, we hadden misschien... een hero Brinkman, hè? Hadden we een scoopje. Ja, er was een scoopje. Jij je... gaat morgen naar uh, Afghanistan, Wat was het? Afghanistan jij een had Hero. Uh, dat de de ja, leuk. Maar er was ja. geen scoop. Maar een uh, Eimel Ratenband, die was voor Osama Bin Laden. Oh, ja. Dat had hij al geroepen. Maar het ja. was ook opeens een scoop. Maar ze pakten het allemaal op. Uh, uh, ik, volgens mij lul ik door de tijd van een scooping. Ja, zo Oké, iedereen klaar. Blokdootjes pakken. Hè, er komt hij. Uh, en niet er doorheen praten, he? want ze moeten hem straks afspelen in het nieuws. Jezus, jongens. Start maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt de luisteraars. Uh, het is niet te geloven, Esham Jami is hier onze hoofdgast. En ja, uh, yeah, hij heeft nieuws. En niet er doorheen praten, Jan, want ze moeten dit verknippen voor het nieuws. De, oh, moet ik het nu zeggen? Oké, okay. uh, ik verlaat de PVV aan de Tweede Kamer. Gooi hem maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Is Amjami die verlaat de PVV en de Tweede Kamer. Jan, jij mag de eerste w die je hebt geleerd op de school van journalistiek uitspreken. En dat is de... <laughs> Waarom? <laughs> um, nee, ik wil me toch echt wat meer focussen um, Toch mijn studie. Uh, ik heb jarenlang, uh, zeg maar, zowel uh, de Tweede Kamer gedaan uh, als beleidsadviseur als uh, studie. En... Ik ben iemand die graag dingen goed wil doen. Hè? Ik bedoel, of je doet, het is niet half goed. Of je doet iets heel goed. Of je doet iets niet goed. En ik heb een jaar lang, uh, was ik drie dagen in de Tweede Kamer. En twee dagen in, op mijn universiteit. En je mist toch wel dingen in de Tweede Kamer. Op een gegeven moment als je twee dagen niet bent. En dan moet je opnieuw dat weer gaan inhalen. Noem het maar op. Nou, Ik heb naar mijn beste geweten. En uh, beste manier tot zover ik weet. Gefunctioneerd. Geprobeerd te functioneren in ieder geval. In de Tweede Kamer. En gestudeerd. Maar laten we wezen. In, in universiteit is ook niet makkie. Uh, nou, en nou, <laughs> nou, eigenlijk zeg je hierdoor. Ja. Je, nee, je nee, Pruts nee, een jaar lang. Nee, maar het is, nou, dat nou, was heel hard werken. Dat is geen grapje. Nee, maar je, Het is even dat goed ik als niet. ik even een stukje journalistiek uh, ga beoefenen. Ja, we het gaan doen? Ja. ja. Beste meneer Jami, u kletst volledig uit de nek. Nou, niet dat u weggaat, maar dat ophangen aan uw studie, dat is gelul. Hm. Waarom? Je bent politicus, je wil politicus zijn, je zit in de Tweede Kamer. Waarom ga je daar weg? Voor een studie? Die heb je niet nodig. Nee, maar het is wel waar. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment... Nee, er zit hier wel iets meer achter. we doen het over, Jan. Ik kan het ook. Gelul! Eerst zit je bij de Partij van de Arbeid. Dan maak je, nadat je echt nog nat achter de oren bent... qua gemeenteraadslid in Leidsvandam, vertrek je om de lijst Jamie te beginnen... Vervolgens stap je over naar de PVV. Je bent gewoon een, ja, een, een politieke jobhopper. Nou, dat valt me heel erg mee. Want ik nee. was op een gegeven moment. Nee, nee, maar op... uh, ik was nog niet uitgepraat. Oh, oh. kijk. Dus oh. nu even, waarom oh. ga je weg? Kijk. En niet dat gelul van die studie. Want nee, maar dat wil ik dus die uitleggen. Had. Nee, maar dat ga ik dus uitleggen. Oh. Op een gegeven moment was. Uh, jullie weten dat toch? In uh, 2010 was ik op een gegeven moment. Uh, door, de Geert, door Geert Wilders aangekondigd als mogelijk kandidaat voor de Tweede Kamer. Ja, als ja, ja. het talent. Ja, nou ja, dank jullie wel. Maar uh, het gaat erom... Dat hij, Dat is een, een citaat, dankjewel, Geert Dat is een Hilders. standpunt van de partij. Yes. Juist. Ja. Ja, dus jullie vinden dat niet zo? Af, nou, ik geen vind dat je over. een grote plutser bent. Nee. Want je staat namelijk op het punt om door te breken als talent. En wat zeg je? Ik ga mijn school afmaken. Maar... Nee, maar weet je waarom? Op een gegeven moment heb ik ook de, dat keuze, de keuze gemaakt voor uh, studie toen. Om, daarom ben ik ook niet de kamer ingegaan. Uh, om dat toch even af te maken. Ik vind het belangrijk. Je moet wel papier hebben. En ik vind ook geen stijl of... Nou ja, dat... Even wachten. Even wachten. Jan Roos, ja. jij bent een ster. Oh, dankjewel. Wat voor diploma's heb jij allemaal? Ik heb eh, om te beginnen een diploma. <laughs> maar die kreeg je gratis, door bij de peuterschool. Dat hoefde je zo ja. voor te doen, want ik had namelijk schoenen Zwemmen? Uh, vier zwemdiploma's. En? Mits golfkampioen van Bergen. Dat dacht ik Dan wel, alle diploma's van dus, Jara. Maar Jan Roos is een talent hè. Ik bedoel, ja, nou, je, je, we, we gaan niet schelden, ja, Nee, maar ik ook nou weer op, op school. school. <laughs> Het is echt grote bullshit. Nee, maar ik bedoel, heb je ruzie met Hero Brinkman? Nee, totaal niet. Er valt heel erg moeilijk vrienden. samen te werken met Hero Brinkman. Dat is uh, algemeen bekend. En jij bent zijn vaste medewerker. Heb je ruzie met hem? Nee, natuurlijk niet. Hero. Nee, want kijk, Hero is een ontzettend fijne man. Ik kan ontzettend fijn met hem samenwerken. Wij hebben ontzettend veel gelachen, maar ook hard gewerkt. En ik ken Hero natuurlijk al veel langer, hè, voordat ik de kamer inging. We kennen elkaar toen nog, nog voor, uh, voordat natuurlijk hey, de hele gebeurde. Hé, kijk eens. Hey. Gozer. Ja. ja, ik stop ermee. Ja. We ja. ben de 101. Jan! Kom Ja. Yeah. Jezus, oh. jongens. Oh. Eindelijk. Eindelijk na ja. jaar. We zijn echte journalisten geworden. Ah. Nou, bedankt. Ah. Bedankt, uh, Jani. <laughs> nou, uh, de groeten. We gaan vanaf <laughs> nu blijven draaien. <laughs> ja, ja joh, erop. Ja, kom. Kom. Kom. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne, luisteraar. het is niet te geloven. Ja, de reden is eigenlijk een beetje lullig, maar het maakt niet uit. We hebben een scoop. 101, echte Janne, laatste uitzending. Jami vertrekt maar, uh, bij de PVV. Geren, heren, even om de Oh, We hebben zijn wel een bronvermelding gedaan. Kunnen ja, we even kijken? Ja, even kijken, even kijken 108. op de Wauw. Ja, je bent nieuws, hè, niet te geloven. kom ja, op. Nou, ga, dat ga is je... niet de wauw dat jullie dat gaan checken. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ja. echte Janne. Echt. Ja. We worden ja. nog genoemd ook, Jan. We worden beroemd, jongen. Jan Roos ah, ging daarna verder met journalistieke vragen. <laughs> en wordt vervolgd staat er. Oh ja, hij gaat straks de echte reden kenbaar maken. Ja. Nou, dat gaan we dat nu doen. Uh, uh, Geert is een goede bekende tot vriend van jou, hè? Absoluut. En jij kwam naar Geert toe. En uh, Geert zei... Hey, Jan, hoe is het? Hey, Geert, goed, nou, met jou. Ja, lekker, <laughs> leuk. Nou, even gezellig babbelen naar de Zeg, Geert, waar kom jij eigenlijk toe? Zeg je, ik stop ermee, want ik ga naar school. En wat zij hier het niet, Kijk, wat ik bespreek en wat ik niet bespreek... ga ik niet hier aan me maken. Maar wat belangrijk is... Nee, maar heren, heren, heren, heren maar echt serieus. Ik wil het wel mij we vermelden, want het is wel een interessant punt. Maar nu even... Oh, nee, oké. Okay, ja, zijn... oh, hoe, punt, punt, hoe ging het? Hoe ging het in zijn werk? Als ik dat ja. mag zeggen. Ja. Nou, en dan, maar... dan ben ik, ik heb op een gegeven moment... Hè, zeg maar, het afgelopen jaar... heb ik vijftien punten gemist mijn universiteit. Alleen vanwege het feit dat ik niet aanwezig was. Nou, maar, Vriend, wat, maar nu grijp ik in. Ik heb twee zoons en de beste heeft 16 punten gemist. <laughs> dus waar hebben nou we het over? En die ja, zaten niet bij de TV. Ja, en dat wel zo? Ja, doen, maar, zou ik hun benen breken. Ja, maar ja, het was alleen omdat ik niet aanwezig was. Dus ik heb die dames wel nou, Ik denk wel dat gehaald. het bij hun ook zo was, dat ja. het daar ook kwam. Denk Jani, wel. mag ik even wat vragen? Ja. Net zei je, hè, toen we in een stukje VVD-parelketting afzijken zaten... Van ja, maar wij, PVV'ers, kunnen heel moeilijk aan een baan komen. Omdat we stempel PVV op ons reed dragen. Jij gaat nu een studie doen. Denk je dat jij ooit een baantje kan krijgen? Ik zeg no. Dus de enige kans op een goed betaalde baan, die flikker je nu weg. Voor een paar studiepunten. Wie zegt dat ik... ik, doe, ik, ik wat ik nu zeg is dat oh. ik wegga. En kijk, toekomst is onbekend, dat weten we allen. Ja, uh, dat is waar. Daarom. En nou, waar, voor jou niet trouwens. Voor mij niet, Ja, Maar wat wel feit is, en dat is, kijk, euh, het is inderdaad waar dat pv'ers euh, een, een stigma, onterechte stigma hebben euh, in Nederland. Euh, ondanks de anderhalf miljoen mensen. Dat op een gegeven moment denkt dat, nou ja, je kent het, hè? Welk stigma dan? Nou ja, dat valse stigma van, ja, dat gekke ideeën van jou, roze, jullie kennen het wel, hele mantra. Nee. Dat ja, is dat niet wat je bedoelt. Ja, dit domme mantra van racisten fascisten weet ik, ik het altijd. Ja, al ja brievenbuspissers, soort... uh, dronken rijers. Nee, maar ik bedoel, dat, wordt, dat soort dingen, gekke dingen worden in, in de media, met name de media, het wel geslingerd. En dat daar erg ik me kapot aan. Linkse media, daar heb je op dit moment even geen last van, want wij zijn partijloos, toch? Jan? Ja, wij zijn objectieve wij, journalisten. Wij zijn links nog Neutraal. rechts, en zeker ja. niet recht door zee. Onafhankelijk, objectief. En objectief, wat was dat ook alweer? Nee, dus je dat je zegt je van, van een integer van Mariko Peters. Nee, maar we gaan even nog... Ik wil, oh ja. ik wil even de reden, want de, de NOS die zit zich helemaal zoeken naar, naar om straks te laten horen in het, in het radio van, en van... Sam die vertrekt bij de PVV, zij zojuist in echt een jad En dan start ze een bandje in en dan zegt ze: Ja, ik ga naar school school, het is universiteit, hè. Je ah, ja, dat is gewoon een ja, school. school. Ja, maar, nou, ik heb minstens jullie Academisch. Uh, zit er nu academisch, het nou, man. Nee, nou maar, het is niet, maar ik ga niet terug naar de banken van de middelbare school of zo. Ik bedoel, wat uh, voor studie doe je dan? Bestuurskunde. Nou, dat nou toch op, man. Nee, je, zit, je zit in het hart van de, van, de, van de parlementaire democratie te werken. En wat ga je doen? Je gaat even de theorie erbij leren. Kom nou ja, toch op. Ja, dat is ook hartstikke leuk. En was ook instant leerzaam. Ja. Wat ga je doen als je die studie hebt afgerond, meneer Jami? Nee, maar wat jij zei, Jan Roos, en, en dat is niet... waar. Nee, maar wat jij zei, ja, wat ga ik hierna doen? En Ook gewoon geen jij, kans he, die scholieren tegenwoordig. Oh, mag ik, moet ik u zeggen? Nou, tegen Jan Roos, moet je kijken, die inhammen. Ik krijg even lekker hey, die... Ik dacht dat ik heren Ja, maar. Natuurlijk. Maar, nee, tuurlijk. Het oké, oké, maar lekker, maar, nee, maar, ja, hier is, nee, maar Hier is mijn punt. Kijk, wat je zei, is wel, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, oh. ik maak me best wel zorgen over de toekomst. Dat is dat, is, is dat uh, ook een van de redenen dat je nu al weggaat bij de PVV? Nee, totaal niet. Maar wat nou, wel ja, is. Niet? Nee, Als maar, jij je zorgen maakt van. Ik wil van de stempaard. Ik je bent wel, nu nog assistent. Straks nee, zit je er in die Kamer. Daarom. Maar dat wil ik wel een ding hier zeggen. Is dat ook een reden? Nou, wat de reden. Nou, niet de reden. Maar wat wel is. Een redentje. Nee, ook niet. Een bijreden. Een heel klein ietsje Nee, maar wat wel is, is dat ik wel gemerkt heb dat. In de academische wereld, en ik wil het algemeen houden omdat ik niet het uh, tentje van zijn, sommige hoogleraar wilde trappen. Dat zijn we al dat jij het vanavond algemeen wil houden. Daarom. Maar sommige in de academische wereld wordt neergekeken aan PVV. En mensen wisten dat in, bij mij in de universiteit dat ik PVV ben. Ja. En daar is niet altijd mee, um, uh, hoe zou ik het zeggen, correct mee omgegaan met mij. Ja. En ik heb daar tal van voorbeelden van. Ook punten door misgelopen bedoel je, of niet? Nee, nee niet zozeer. Maar, maar ik, nou, wel. Er, zijn, er, zijn, er zijn incidenten gebeurd op een gegeven moment... waarbij andere studenten bij waren die ook getuigen zijn. Wat mij gewoon gezegd is, van, ja, bijvoorbeeld, hè, ik mocht niet... Uh, we hadden een onderzoek moeten doen, heel kort jongens. Ja, ja. Even, we moesten onderzoek doen naar het ministerie van Onderwijs. Ik mocht niet met de ambtenaren praten. En ik, werd geroepen door, uh, ik, ik werd geroepen om naar de uh, decaan te komen. En er was nog een hoogleraar bij. Wat mij verteld werd van ja, uh, wij hebben liever niet dat jij meegaat. Uh, naar de ministerie van Onderwijs. Hoezo niet? Ja, uh, ambtenaren voelen zich gewoon gemakkelijk. Zeg en, uh, je nou eigenlijk dat je als PVV-medewerker, want dat was je... gediscrimineerd wordt tijdens je studie? Ik vind het grote woorden, maar het lijkt... inderdaad. Nou, nou de... nee, nou, ik wil gewoon even een man. Jezus. Hoe het ook noemen? Ik wil... Tegenwoordig krijgt. Nee, Tegen, hij, hij wordt tegenwerkt. Oké, okay, meneer Jami. Hé, hey, hey, we zijn er. Is een van de redenen dat u. Ben weggaat... ik zo moeilijk? Echt ja, Het is echt niet te hard in oh. nou. We dachten Die ze gaat het wel leuk vertellen. Je bent burger, ah. of de staatloos burger. burger. Baanloos burger. Nee, gewoon leerling. Trouw, zeg je, leerling, dus, gewoon. je bent helemaal niks. Student. Of bestuurskunde, leerling. Ben je trouwens al weg bij de PVV? Um, zeg maar, ik ga volgende week, weg. In september. Krijg je trouwens een uh, afscheidscadeautje? Een leuke. Uh, nou, zijn de lieve collega's. allemaal. Geen huisarische laden in een handdrukkie. Nee. Jezus, wat een koude club zeg. Ik denk het ook. dat een koude Nee, maar club dat hoeft is. toch ook niet? Ik bedoel, maar wat, wat ik wel belangrijk vind, is hier, wat, ja, wat hierna. Dat is natuurlijk ja, ook. Ja, Precies. En daar was, ik wil nog steeds namelijk de reden horen. Is het misschien zo, meneer Jami, dat uh, jij denkt: ik moet nu weg, want dan heb ik een betere toekomst straks. Is het een vlucht? En ik, dat wil niet zeggen dat het goed is dat of assistent-PVV'ers gedemoniseerd wordt, Maar is dat toch ook een reden dat je het gevoel hebt... dat je misschien je toekomst wel verkloopt door erbij te blijven? Dat is Ach. heel ernstig, hoor, als dat zo is. Dan ben ik serieus. Ja, dat weet ik. Maar, ja, maar is laten wezen, elke werkgever die binnenkort... binnenkort dus over een jaar of twee mijn, uh, mijn naam gaat googelen, want dat doen ze allemaal ja, tegenwoordig. Ze ja, dat ja. doen altijd. Wat maakt het uit dat ik er wel of niet ben? Het maakt niet meer uit. Dus ik had nu tien ja. jaar nog bij kunnen blijven... of ik had een maand kunnen bijblijven. Dus, dus je had het beter niet kunnen doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik nee, zeg alleen, het dat, dat maakt het niet, dat, maakt het, dat, is, dat is totaal irrelevant. Ik heb een hele goede vraag. Meneer Jami, uh, u was het grote politieke talent van de PVV. Jij. Zeg ik u? Ja, we gaan gewoon. Oh, jij. Oh. Ja, jij was dus het grote politieke talent van de PVV. Geert Wilders heeft jou binnengehaald. Hij heeft gezegd, dat is mijn man. Je moet de grote leider, want Geert is de grote leider van de PVV, heb je moeten zeggen, joh, ik kap mee. Hoe reageerde hij erop? Ah, nee, het je maar, het nee, maar het je, je hoeft niet letterlijk te citeren, maar vindt hij het jammer? Of zegt hij: Ik begrijp het wel, vriend? Ja, maar kijk, alles wat er besproken wordt binnen de partij wil ik echt intern houden. Dat maar dit één. kan je wel zeggen dat hij iets jammer vindt. Nee, maar dat of gaat niet? Het niet om. Alles ik bedoel, vandaag. Gaat dan dan, is, dan is de grens op een gegeven moment. O oh ja, wat was nee, zijn mimiek? Nee, Doe, dit, dan dit, gaan we gaan verder nee, weer. Tot... Zijn mimiek hoef ik niet te weten. <laughs> maar die ken ik, daar gaan we niet over hebben. Ik wil weten, vond hij het jammer. Of er is intern besproken. En ik heb mijn redenen verteld, en daar, uh, ik denk dat dat wel voldoende is. Nou, ik geef, geef, het zo dus ging het bij mij bij Poont ook, Jan. Ja, echt waar? Ja, ik, ik ga niet zeggen hoe die gesprekken gingen, maar ik heb mijn redenen en die zijn intern bekend. Maar ik ga ook niet zeggen hoe de sfeer was en hoe het gezicht was. En, uh... Ja, ja, maar, je op, nee, maar ik had maar... wel zeggen of ze het fijn vonden dat je op zouden mieter of dat ze, dat ze stonden te janken met z'n allen. en je om de nek vloog... en zeiden: nee, blijf alsjeblieft, blijf alsjeblieft. Ja, tuurlijk, ik bedoel, we vinden emotie, het, dan, we vinden het, je, het is... wel menselijk. Ik ga ze missen, zeggen mij missen. en ik denk dat het. Uh, maar het is niet dat ik wegga, whatever. Dus het is niet dat. Uh, ik ga niet afscheid nemen, uh, wat dat betreft. In ga, die je zin... af, ga je niet afscheid noemen van de PVV? Blijf nee, je lid Nee, In die de zin, de zin oh, dat ja, kan niet lid zijn. Ach, wat een domme vraag. Blijf je licht. Maar wat ik wel aan spellen. Nee, nee, maar... nee, we gaan zo met je verder. We gaan zo ah. met je verder. We gaan jou maar uh, groot maken. En denk even over na, de, straks in het volgende blokje, dat je allemaal dingen gaat vertellen. Ik doe het nu al. Wat meen je dat nou? Ja. Shit, zitten we niet op de Mensen, 0800 1121. <laughs> Want we gaan voor de aller, aller, aller, aller, allerlaatste keer naar het kutspel. Ja, en we hebben nog een hele doos van t-shirts staan. Dus je kan nou, heel makkelijk binnen, alleen niet. Het Radiolab. We hebben alleen nog een Maatje M, M dus alleen m'n kiks mogen reageren. Maatje M, dames. Maatje M hebben we alleen nog uh, het radiolab van onze huistuin- en keukenkabouter. Jelme Gustinkloos. In quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Het is niet te geloven, dames en heren, maar het artikel van Azov Jami vertrekt bij de PVV, gezegd bij poontomroep uh, en echte Jannen... dat wordt alleen maar groter en groter. Kijk ja. kijken we naar labtekst. Er is nu nog pagina de, 1 alleen. Uh, ja, het is omdat ik alleen hey, de vederstuk die heb. Zoveel <lacht> heb ik nog nooit gelezen in mijn leven. Jan, dat spel er even. Dames en heren, jongens en meisjes. Uh, onze Kabouter heeft voor het laatst lekker zitten knip en plakken... op zijn paddenstoeltje deze week. En uh, hij heeft uh, drie nieuwsfeitjes... lekker tot een hele leuke, gezellige nieuwsquote geplakt. En je hoort die knipjes niet, want dat is een kunst naar die buiten laat zijn. Wat kan niet toch veel. En wat ben ik blij dat dit afgelopen is. Laat die bagger maar horen. In Culemborg is het opnieuw onrustig. Opstandelingen lijken de stad steeds steviger in handen te hebben in totaal moeten 2 miljoen mensen een veilig heen komen gaan zoeken. Hé, wacht even. Hij is er bijna dat een Gooi me maar in! Gooi me maar in. Dames en jongens en meisjes zeggen die de luisteraar. Het is niet geloof ik, maar ik hoorde echt die knipjes niet. Nee. Dus Jelmer heeft de laatste uitzending een keer zijn best gedaan. Hey, kabouterplop, top weer, Hartstikke leuk. En nou, opgesodemieterd. Eh, uh, Jan, behandel jij eventjes ja. het uh, spel, want ik ben het zat. Bram! Bram! Brammetje! Bram! Yes! Zeg Hoi. het eens. Zeg het eens, joh. Ik heb nog niks gehoord, jongens. Je hebt niks gehoord. Je belt voor een spelletje, maar je weet helemaal niet waar, ja. waar het over gaat. Doe maar nog een keer. Ik wil het laatste t-shirt winnen, jongens. Oh, je hebt gelijk. Heb he he he je een buik, Bram? Wat is een emmertje? Ja, maar uh, mijn vriendin wil hem hebben. Ja, ja, ja. En je weet precies waar onze hoofdjes zitten, hoor. Op de hoogte van je vriendin. Hey. Uh, Jan, oude swinger. Oh, sorry. Uh, uh, je mag het nog een keer. In Culemborg is het opnieuw onrustig. Opstandelingen lijken de stad steeds steviger in handen te hebben. In totaal moeten 2 miljoen mensen een veilig heen komen gaan zoeken. Het is niet te geloven, hoorde jij een knipje, nee. Bram? Relle Tripoli? Ik stel toch gewoon een vraag. Lijkt deze aan jamie wel, Geef ook geen antwoord. Bram, goedenavond Jan Roos. Goedenavond Jan goed. Hallo Bram, alles goed Leuk, Bram, zeg het eens. Ben je nog? Ja, nou? wel Brammetje. Relle Goed. Tripoli en Irene. Irene? Wie is dat nou? Het is nog maar rijken? Oh, Irene. Ik zeg goed. Je bedoelt dat regenbuitje op New York. Ja, dat regent ah, ja. daar. Bro, Ja, dat maakt Luister nou eens eventjes. Hoe heet je vriendin? Ja, het is eigenlijk stiekem niet mijn vriendin, maar van mijn huisgenoot. Maar ze ja, nou wat maakt het uit. Het Dus hey, hij... 37 Hij voor een t-shirt, hij is zelf dik, dan is het voor zijn vriendin. Dan is zijn vriendin nee. toch de vriendin van huisgenoot. En eigenlijk... Ja, jezus. Nee, ik heb, jongens, ik heb er al vier. Vriendinnen? Zo, zo. Nee, t -t -t -t -t -t vier Nee, van jullie. Oh, t-shirts. Nou nee. ja, ja, goed. We hebben hier hem hem in ieder geval verzameld. Je hebt ook de allerlaatste Bram. hartstikke gevoeld. je krijgt de enige nee, hechte, echt echt de enige echte. Hey, echt, de enige echt echte enige echte. Ja, lul er even doorheen joh. Doe doe doe. Doe joh. Ja, en bromme je op. Als op mee. Oh, doe. We blij dat we niet meer veel met het volk hoeven te praten. En we naar onze hoofdgast. Gewoon een man die duidelijk is. Echt een challenger. Gewoon een man die er niet omheen lult die gewoon krachtige taal spreekt net als de grote geblondeerde, geparrox. Hoe heet noem je dat? Geparrox leider. De die bedoel ik. Ja, precies. Ja, duidelijke taal, toch? Houdt Wilde van. Toch? Zo is het. Ja. Hé, hey, we gaan het, het even over iets. Uh, Wat? Nee, laat ik het even nadoen. Duidelijke Wat? taal. Dat we gewoon nog even tot het nieuws gaan knallen nu. Oh ja, dat we, uh, uh, wij stellen vragen en zo... duidelijk antwoorden. Nee, we gaan even een serieus dingetje behandelen. Okay, uh, we hadden natuurlijk het gezodemieter in Noorwegen. Uh, een massaslachting van een. Uh, ja, anders ik. Totaal gestoorde idioot dat hij dat doet. En hij schreef een 1500-pagina uh, challenge artikel. Hm? En daar stond jij in. Schrok je niet helemaal helemaal de pest? Jawel. Verschrikkelijk. Ja, ik... Ongelooflijk, ja. dat je daar dan in staat. Wat stond er precies over jou? Iets van dat, dat hij uh, geïnspireerd was. In die zin dat hij vond dat uh, ik bij Partij van Arbeid weg was. En dat hij dat terecht vond. Iets in die trant. En dat hij mij held vond of zo. Maar goed, je hoort op een gegeven moment de, de, de drama. En dan denk je, je wordt erg. En op een gegeven moment wordt je naam genoemd. Wat denk je dan? Ik was, op, ik was op dat moment in Griekenland. En uh, op vakantie. Uh, dus ik kreeg dat bericht op een gegeven moment binnen. Uh, via sms. Ik, ik kon echt werkelijk niet geloven. Allereerst, ik kon niet geloven dat dat überhaupt een aanslag in, in, in, in Noorwegen plaatsvond. Maar dat je daarna... Uh, was zo geloof ik op een zondag. Toen was ik weer terug in Nederland. Dat ik dat weer hoorde van. En dat mijn naam ingenoemd werd. Nou ja. Dan, dan, uh, dan sta je echt bij, uh, totaal niet bij stil. Dat je denkt van, wat, wat gebeurt hier nu? Ik kan nu, zelfs nu niet eens in woorden brengen hoe verschrikkelijk dat was. Vooral voor de slachtoffers. En dat daarna gepoliticeerd werd, vind ik helemaal verschrikkelijk. Door? Ik denk, ik denk dat beide partijen schuld aan hebben. Dus ook de PVV? Nee, links en rechts bedoel ik. Aha, dus links en de PVV? Nee, links en rechts. Om die in dit ter terminologie te spreken. Wat ah. bedoel je dan met rechts? VVD? Nee, ik bedoel, er zijn, nee, maar ik bedoel, wij hebben ook columnisten en opiniemakers. Ja, uh, dat werd op een gegeven moment enorm gepolitiseerd. Heb je niet het idee dat media het nog meer deden dan politici? Dat, dat vond ik ook. Ja, ik vond, het, het werd gehyped op een gegeven moment, hè. Uh, Alles wat, wat, wat, wat, ze zochten er werkelijk iedereen op om te zeggen, joh, wat vind jij daar nou van? En terwijl niemand op een gegeven moment naar vijf seconden vonden we wel leuk genoeg voor de slachtoffers uh, uh, daarbij te stil te staan. Nee hoor, we gingen gewoon verder met. Uh, en Nederland was overigens de enige land, hè? Die ja, en de en debat... Denemarken. Denemarken en Nederland. We zijn alleen maar bezig geweest van wiens schuld is het. Dat, nou, vond ik dat echt was bizar voor worden. Vrij simpel in Nederland wie de schuld was. Dat was uh, jouw partij. Ja. Nou, zijn jullie schuldig? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het waanzinnig. Maar goed, Geert Wilders heeft daar ook een persbericht over... aan uh, uh, ook een interview aangegeven. Heeft het dat toen handig gedaan, eigenlijk? Door eerst stil te blijven, toen met een verklaring te komen... toen met nog wat grotere verklaringen en, en nog iets grotere verklaringen... had het niet eigenlijk gewoon in één keer op televisie moeten zijn... jongens, we hebben niets met deze mafketel te maken. Maar dat heeft hij toch ook gedaan? Nee, maar niet in eerste instantie. was eerst heel erg stil. Ja, nee, maar... Wat wil je? Moeten wij dan op een gegeven moment... Uh, uh, zeg maar aan de pijpen dansen van de media? Ik vind dat dat belachelijk. En ik vind dat wij juist stil moeten staan aan de, bij de slachtoffers... Uh, om te nagedachtenis van die mensen die, die slachtoffers zijn geworden... van een terreurdaad, of van een maniak, een idioot. Uh, maniak en idioot wordt hij genoemd. Uh, dat ben je, als je dit doet. Maar dat ja, grote uh, ja, ding wat hij heeft geschreven... daar staan een aantal dingen in. Er komen wat emoties naar voren. Anti-Europees. Uh, bang voor de islam. Uh, tegen de Europese Unie, tegen de euro. En laten dat nou toch allemaal standpunt van de PVV ook zijn. Dus er zijn wel degelijk overeenkomsten, of helemaal niet? Nou, maar goed, luister, ik vond dat de uh, reactie van Marijn... Uh, van Marijn is voor mij... <laughs> de reactie van de fractievoorzitter van de SP... Ja, vond ik Roemer. Ook een. Uh, Roemer vond ik inderdaad een hele goeie. Kijk, als je woorden... elke idioot kan iemands woord gebruiken... voor zijn of haar, haar eigen politieke doeleind. Mm -hmm. Dus ja, dan ben je niet verantwoordelijk daarvoor, vind ik. Nee, oké, okay, maar hij heeft dus een pamflet geschreven... waar, waar veel emotie in voorkomt, hè. Dat de multiculturele samenleving een zootje is. Ik, ik, dat, ik zeg niet dat dat goed praat wat hij heeft gedaan. Want niks praat goed wat die mafkees heeft gedaan. Alleen, er zijn wel een aantal uh, punten naar voren gekomen... hoe hij denkt, waar daar is een grote overeenkomst... met de gedachtegang uh, van de PVV. Nogmaals, het heeft niks met de moord te maken... maar het idee erachter, Europa afwijzen, uh, uh, de, ja, noem maar op, wat ik net ook al zei. Hmm. Al die SP-standpunten, bedoel <missiles> je? Nee. Nee, hey, dat maar... was hij weer. Je kan toch nog lachen. <laughs> nee, maar kijk, nogmaals, ik vond ik, jullie vragen mij van, die, van dit soort vragen waarvan ik vind nou, jouw dat... Jouw naam staat erin en niet die van ons. Ja, klopt. En daar heb een ik al mijn mening gegeven Maar ik vind, het, ik vind het ook zo... Uh, ik wil niet nog eens de oude koe uit de sloot halen... om te zeggen, jongens, uh, wederom een statement geven. Ik heb hier nee, nee, al een statement gegeven en ik vind het verschrikkelijk. Ja. Ja. En ik sta bij stil, vooral voor de slachtoffers. Als, en ik denk dat dat, je, dat nooit meer moet gebeuren. Tuurlijk maar, als je straks klaar, tuurlijk, maar als je straks klaar bent met je studie... Ja, ik kan hem ook. straks uh -huh. klaar bent met je studie... dan gaan ze toch even op je Google als je solliciteert. En dan komt ook dit. Waanzinnig. Ja. Uh, uh, gaat nooit meer weg. Je hele leven niet, toch? Ik ben ook heel eerlijk hierin. Hè? Ik bedoel, het is niet, uh, het zit me ook, het zit me ook te wars. Natuurlijk. Het, ik bedoel, dat ja. lijkt me iedereen. Ik bedoel, het zit me ook te wars. Dat dat. Ik denk dat ieder ieder, ieder mens uh, daar eigen emoties heeft. En dat moment was voor mij dat ik erin genoemd werd. Uh, ja. Geen pretje. En ik druk me dan een, wat dat betreft äh, vrij diplomatiek. Nee, weet je, dat je nog steeds. Je ziet, ja, ik raak me äh nog onder. steeds, ja. De vraag is, hé, hey, daar heb je hem weer. Is dit misschien een van de redenen waarom je hebt gedacht... ik moet weg bij de PVV? Nee, absoluut niet. Godstam nee, absoluut niet, nee. Nee. Het lukt niet. Wanneer 역시. heb je besloten weg te gaan? Uh, um, ik denk... in juli. Ja, juli. Waarom heb je zo lang gewacht? Ik bedoel, twee maanden dus? Um, er speelden wat zaken waarvan ik vond dat ik het moest afronden. Heeft het er ook mee te maken dat uh, ja eigenlijk, hè, toen het dus erop neerkwam... dat de PVV het gedaan had, zit, dat las je op een gegeven moment over... dat je denkt, waar haal ze het vandaan? Uh, dat je ja, eigenlijk toen wilde vertellen van jongens, ik stop ermee... maar dat toen niet kon. Nee, want ik vond het juist onterecht. Ik vind het in, nog steeds onterecht. Ik vind het belachelijk voor woorden dat je dan op een gegeven moment... islamcritici of uh, uh, multiculturele uh, mensen die daar tegenin je zijn... Zeg maar, dat je daar uh, gaat bekritiseren en de mond probeert te snoeren. Mm -hmm. daar, was ik juist, daar was ik juist enorm pissig over. Ja, want joppen de Pop, onze grote vriend van de PvdA... die zei, ja. het wordt wel eens tijd dat er een, een toontje gemaakt wordt. Ga je dat nu doen, nu je weg bent? Absoluut niet, zelfs. Ik vind het onzin. Maar ik vind het het, het hele... Het, het is niet het is niet de toon van het de debat. Het is het muziek dat men niet wil horen. Het is onzin. Mm -hmm. Het is niet... niet Hé, hey, bedankt. Bruggetje. Muziek. Muziek. Ja. Kijk, ja, ik had oh, ja, ja, het door. Bruggetje. Oh, we zijn niet dus scherp, wel. jongens. Ja, Jan. Na twee uur gaan we nou echt hoor. Dus, hoor. Oh, ja. Hé, hey, voor het laatste uur, echt Janne, gaan we uh, aanbreken, ...hebben we nog het regennieuws uit New York. Ik denk ook wel... De Nieuws scoop uit over, de over De scoop over Essan Jami. In het Nationaal verwacht ik. He? Maar eerst de nummer twee uit zijn playlist. ILO -no. I.Lo. Dag, tot zo, mensen. Doei. uur, weet echt Janne